4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Het vervolg van de tijdrit naar Mont Saint-Michel. Nu het NOS Journaal, Juris Stubenitski. Het noodleidende Lange Land Ziekenhuis in Zoetumer is gered door de medische staf en een zorgorganisatie. Zo'n 70 specialisten hebben 1,5 miljoen euro geïnvesteerd en krijgen daarmee 20% van de aandelen. Het is volgens het ziekenhuis uniek in Nederland dat de staf mede-eigenaar is. Zorgorganisatie Vierstroom investeert 6 miljoen euro. Het Lange Land Ziekenhuis heeft al een paar jaar financiële problemen. Door de investeringen blijft het ziekenhuis behouden, maar het krijgt wel een andere naam. Na de dodelijke steekpartij in het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium is een verdachte opgepakt. De man van 43 uit Rotterdam zou vanmiddag een vrouw in het winkelcentrum hebben doodgestoken. Over de toedracht is nog niets bekend. De politie zegt dat de steekpartij plaatsvond op een plek waar geen publiek bij kan, vermoedelijk een ruimte achter een winkel. Winkelend publiek heeft het dan ook niet zien gebeuren. Gemeenten moeten eerder de immigratie- en naturalisatiedienst inschakelen als een EU-burger bijstand aanvraagt. Als iemand een aanvraag doet en de gemeente twijfelt of hij wel in Nederland mag verblijven, moet vanaf 2015 de IND worden geraadpleegd. Nu toetst de IND nog achteraf of iemand terecht een uitkering heeft gekregen. Minister Ascher wil de wet zo veranderen dat dat eerder gebeurt. Zo wil hij voorkomen dat bijstand wordt uitbetaald aan mensen... van wie achteraf blijkt dat ze geen verblijfsrecht hebben. De Britse sprinter Mark Cavendish is in de tijdrit in de Tour de France... uitgefloten en bekogeld met urine. Dat zegt een ploeggenoot van Cavendish. Door een manoeuvre van Cavendish kwam gisteren de Nederlander Tom Velers ten val in de massasprint. Veel wielerfans nemen Cavendish dat kwalijk. Het weer. Wolkenvelden trekken over het land en op de meeste plaatsen is het droog. Af en toe breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, daarna steeds meer zon. Vrijdag iets grijzer, maar in het weekend warmer en zonniger. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Bij elkaar acht files, die zijn goed voor 22 kilometer file. Vrij gebruikelijk voor dit tijdstip. paar files vallen op. Loopt dat vast op de A13 Den Haag Rotterdam, bij Delft 4 kilometer. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... voor het knopen de ook 4 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Af-het-Epen 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. En tussen Weesp en Almere Centrum rijden geen treinen... vanwege een kapotte bovenleiding. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur...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 19.000 kinderen. Elke dag. Met simpele middelen als vaccinaties, moskietennetten en schoon drinkwater... kunnen we zorgen dat deze kinderen overleven. Die 19.000 accepteren we niet. Want elk kind dat sterft, is er één te veel. Mijn naam is Monique van den Ven. Ik ga voor nul. Doe mee en ga ook voor nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. Laat een sterretje voor je op vakantie gaat altijd repareren door carglas. Dat voorkomt een hoop vakantieleed. En bent u lid van de ANWB, dan krijgt u nu alleen bij CarGlas... bij of ruitvervanging gratis een fles ruiterreiniger, een microvezeldoek en vullen we uw ruitvloeistof gratis bij. Fijne vakantie. CarGlas repareert. CarGlas vervangt. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. NOS Radio 1. Goedemiddag allemaal. Contre le montre individuel. De tijd rit over 33 kilometer naar Mont Saint-Michel. Met dit uur de klassementsrenners aan de start. En Gio nog steeds die Duitser bovenaan. Jouw lijstje met uh, beste tijden. Zeker. En ik denk ook dat hij daar nog lang blijft staan. hoor. Ja, Richie, of, uh, Richie Port moet je mij horen. Uh, Christopher Froome, die zou mogelijk uh, een kans krijgen om er nog voorbij te rijden. Maar dan moet hij echt absoluut in topvorm zijn. En dan moet hij ook tot het uiterste gaan in deze tijdrit. En waarom zou hij trouwens niet? Want hij heeft natuurlijk wel wat te verdedigen in het uh, klassement. Een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op de eerste belager, Alejandro Valverde 1.44 op de tweede belager een Mollema 1.50 op laurens Dam en ga zo maar door. Hij wil natuurlijk zijn voorsprong al vergroten voordat het peloton komende zondag alweer de bergen intrekt met die etappe naar de Mont Ventoux. De gevreesde etappe naar de Mont Ventoux. We hebben zojuist ook uh, gezien dat uh, Wout Pols door het eerste meetpunt kwam. Hij is daar 34ste met een achterstand van 50 seconden op Tony Martin, Dat is aardig, maar dat zegt natuurlijk niet zo gek veel. En ik wacht hier op de binnenkomst aan de finish van Robert Geesink, De man die voor hem is gestart, Eduard Vorganov, die moet nog binnenkomen. En daarachter zullen we dan Robert Geesink zien binnenkomen. We hebben wel een hele goede tijd hier gezien aan de streep van Richie Poort. We kijken nog eventjes naar die tijd of die bevestigd wordt. De derde tijd tot nu toe 1 minuut en 21 seconden achter Tony Marten, het geeft maar aan hoe groot die verschillen zijn. Maten eenzame klasse, hij voorlopig eerste. Thomas de Gent nog steeds tweede op 1-01. Dan Richie Port op de derde plaats op 1-21. En de eerste Nederlander, Tom Dumoulin, één plekje gezakt dus. Nou, op 1-45 op de zesde plek. Oh, gefeliciteerd. Wanna your love tonight. Oh, yeah? Yeah. I don't want lose your love tonight. Mwah. We gingen terug naar halverwege de jaren 80 met die Outfield. Dat was Your Love. Gio, Robert Gees al gezien. Jazeker, die is zojuist binnengekomen als 27 e voorlopig. Want er komen er nog wat mannen op 3-0-9 van Tony Maarten. Hij heeft dus gewoon een ja, niet al te scherpe tijdrit gereden. Maar ja, wat is niet scherp. Onder deze omstandigheden met deze harde wind weliswaar in de rug. Maar uh, je wilt toch presteren in een Tour de France. En dat zal Robert Geest ook wel hebben gedacht. Maar hij is professional genoeg om te weten dat hij de komende tijd weer aan de slag moet. Voor die twee klassementsmannen. Voor Bauke Mollema en voor Laurens ten Dambe. Ik zie nu trouwens een van de kopmannen van BMC. Eigenlijk de enige echte natuurlijk sinds het wegvallen van uh, TJ van Garderen. Want uh, deze man, Cadel Evans, de Tourwinnaar van een aantal jaren geleden. Ja, dat is toch uh, een man die in ieder geval nog een hele prima Tour de France rijdt en dan kijk ik nog eventjes naar het uh, klassement en dan zie ik hem staan op de 16e plek 4 minuten 36 is het verschil daar is nog geen man overboord voor Cadel Evans, hoewel die achterstand op Christopher Froome toch wel aardig is opgelopen in de Pyreneeën hij heeft geen geweldige indruk achtergelaten maar hij kan nu beginnen aan een onderdeel dat hij altijd wel erg prettig vindt om af te werken de tijdrit, want daar heeft hij in het verleden ook toch wel toegeslagen ik denk weer aan die fantastische tijdrit in uh, Annecy ik dacht, nee, Grenoble was het, waar hij ongelooflijk huis hield... en waar hij uiteindelijk de toerzegen veilig stelde. Kadel Evans dus onderweg wij, onderweg. wij wachten op de volgende tussentijden. De top 20 komt nu langzamerhand ook door op het eerste meetpunt. De eerste man van die top 20 is de nummer 20, Romain Bardet. Hij is daar doorgekomen, maar hij rijdt geen goede tijdrit hoor. 76e tussentijd daar. de Dam en Bouken-Mollema, de nummers 4 en 3 dus in het algemeen klassement... die starten straks. Laurens doet dat om kwart voor vijf en Bauke Mollema drie minuten later. En ze moeten tijdens die tijdrit proberen hun goede posities vast te houden natuurlijk. Maar hoe kijken Tendam en Mollema tegen deze tijdrit aan? Allereerst uh, Laurens Dam. Ja, nou ja, Doviné uh, viel hij me qua uitslag een beetje tegen. Daar werd ik zo rond de 50. stel. En volgens mij was ik sneller dan Contador door en net zo snel als Van Verde... en sneller dan Rodriguez. Dus wat dat betreft viel zij ook tegen. Dat was gewoon ook zelfs soort tijdrit, 30 kilometer vlak. Daar was me wel echt een uh, stukken beter, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat wisselt nog wel een beetje met mijn vorm. En uh, de vorm is nu goed. Dus. Ja, mijn laatste tijdrit die ik heb gereden was, was in Zwitserland. En, uh, ja, daar werd ik derde, maar dat was natuurlijk een hele andere tijdrit dan, dan woensdag. Dat was uh, ja, 15 kilometer vlak en daarna 10 kilometer bergop. Dus het uh, is niet, niet echt te vergelijken ook. En ja, hoe mijn vlakke tijdrit is, uh, weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik ben nu denk ik wel ben je beter in vorm dan, dan ooit misschien wel. Dus uh, ja, hopelijk is mijn tijdrit dan, uh, of normaal gesproken is die denk ik dan ook uh, wat beter. Ik zag hem vanmorgen twitteren, Bauke Mollema, en er stond alleen I'm ready. Dus laat maar komen die tijdrit, zo vertaal ik het dan maar even. En dat is eigenlijk wat hij nu ook zegt, we worden hem als laatste daarvoor. Dus Laurens ten Dam, Bart Voskamp, kijkt ook vandaag weer met ons mee naar uh, die tijdrit. Dus 33 kilometer, Bart. Um, ja, reageer eens op wat de mannen zeggen. Ja, het is heel moeilijk inderdaad inschatten. Wat Mollema zegt, die heeft een goede tijd in de Zwitserland gereden. Ja, was bergop, dus dat zegt niet zo heel veel. Want dit uh, is echt vlak, hè? Dit is echt, uh, zelfs niet Frans vlak, maar is mij, <laughs> dit is volgens mij echt vlak. vlak. Ja. En uh, echt snel, schuin wind achter. Dus het, het komt ook een beetje op power aan. En uh, ja, Mollema en Te Dam zijn uh, klimmer. Daarom staan ze kort in het klassement. Dus je, ja, je kunt niet verwachten dat deze jongens uh, tegen de power van, uh, van, een, van een Martin aan kunnen rijden. Totaal niet. Dus het is een wedstrijd uh, binnen wedstrijd. Zorgen dat je niet te veel verliest. En uh, ja, de mannen om hun heen zullen ook niet zo vreselijk hard rijden. Dus ze moeten echt kijken naar het eindresultaat. En of dat nou twintigste is. En je bent voor je, je, je concurrenten. Kan dat ook een goede tijdrit zijn? Dus we hebben echt een wedstrijd in een wedstrijd. En nou, ja, dat is natuurlijk aardig eraan. Want als je die top 10 zo een beetje bekijkt. Nou ja, jij zit er veel beter in. Ja, Vroom is denk ik een goede tijdrijder. Ja, vroem is in ieder geval een goede. Kreuzerke denkt dat hij ook nog wel een aardige tijdrit rijdt. En ja, Contador heeft dus een goede dag ook goede tijdritten gereden. Maar ja, het zal een beetje afhangen van zijn vorm. Ja, die was, uh, die was in de bergen nog niet super. Maar ik denk dat hij wel aan het verbeteren is. Dus ja, dat wordt een belangrijke, belangrijke concurrent. Valverde, die nu tweede staat. Ja, Valverde. is Een beetje normaal gezien gelijkwaardig niveau. Uh, het is echt, komt echt aan op de, op de vorm van de dag. Dus ik ben straks heel benieuwd. Ik viel mij trouwens wel op... Uh, uh, dat die Roland, die reed in een, in een tijdritpak van de organisatie met wapperende en moutjes. Dus ja, als je een leiderstrui hebt, dan hoef je niet zo blij te zijn, want die jongens die hun eigen pak aan hebben, die zijn aangemeten en veel aerodynamischer als die pakken van de organisatie. Dus ja, dat is ook nog eens een dingetje. Maar goed. dan zou Vroom ook in zo'n pak moeten rijden misschien? Of ja, uh... normaal gezien wel, ja. ja. Dus ik ben benieuwd hoe, uh, hoe die erbij fietst. Ja, dat is wel raar. Uh, we hoorden zo straks even een commentaar van uh, Bram Tankink, die het parcours al heeft gereden. Logisch ook dat hij zijn uh, ervaringen natuurlijk even aan Tandam en uh, aan Mollema meedeelt. Hij zegt, uh, ja, de wind inderdaad in de rug, dus het is een snelle tijdrit. En hij sprak over uh, het advies om een groot voortandwiel neer te zetten. Wat betekent dat? Nou ja, meestal rijden ze uh, in de gewone etappes ze ze 53 tandjes voor. Je kunt dan kiezen bijvoorbeeld om een 55 te rijden. Misschien zitten er snelle afdalingen met schuin wind achter. Ja, dan zou je 55, 11 stukken rond kunnen trappen. Uh, je kunt ook eigenlijk net tussen twee tandjes achter invallen. Waardoor je eigenlijk net niet te zwaar of net niet te licht rijdt. Ja, het klinkt allemaal heel technisch. Maar ik denk vooral omdat er een hele snelle stukken in zitten. Dat ze dan toch af en toe die hele grote plaat kunnen zetten. Afdalend je een beetje wind mee. Ja, dan heb je die zware versnelling nodig. Dus dat grote tandblad voor. Nieuwe tijden bij Guillaume. Een nieuwe tijd van de Franse kampioen bijvoorbeeld. Die wel een mooi strak zittend pak heeft. Want dat heeft hij zich kunnen laten aanmeten door zijn eigen sponsor. Door zijn eigen kledingleverancier. Dat blauw, wit, rood. Sylvain Chavanel. Hij reed onderweg goede tijden. reed zelfs even de tweede tijd daar op het eerste meetpunt. Uiteindelijk komt hij uit op de vijfde tijd. Net achter Sven Tuf. Dat scheelt maar twee seconden. Maar goed, het scheelt wel voldoende om hem in elk geval op de vijfde plaats te laten belanden. 1 minuut en 37 seconden achter Tony En Het zijn steeds grote gaten tussen de Duitse wereldkampioen. Die ook nog even wereldkampioen ploegentijdrit werd natuurlijk. Met zijn ploeg Omega Pharma Quickstep. Met daarbij ook Nicky Terpstra. Die Duitser. Ja, voorlopig houdt hij huis. Want de nummer 2 staat nog steeds op 1 minuut en 1 seconde. Thomas de Gent. En dat betekent wel dat Tom Dumoulin, we blijven hem maar erin houden als een soort running gag. Dat hij weer een plaatje zakt nu. Dat hij nou zevende staat. Maar hij doet het uitstekend. Hij heeft het uitstekend gedaan in deze voor hem toch wel nieuwe tijdrit in de Tour de France. Met deze druk op de schouders. Met de belangstelling die er is voor deze wedstrijd. Heeft hij het uitstekend gedaan, Tom Dumoulin. Hij zal nog wel wat plaatjes zakken. Want op dit moment is Cadel Evans onderweg dat hebben. ...hebben we al gezien. We kijken nog even naar de tussentijden. Of daar nog mensen zijn die er tussen duiken. Nee, ik zie op tussenpunt 1, tussenpunt 2 helemaal geen gekke namen staan. Het zijn de mannen die er al stonden. Het is afwachten op de echte kanonnen. Ne een Riviera Live. Uh, Bart, ben jij ooit in je carrière bekogeld met urine? Nee, geen urine, wel bier. Dat is minder, minder erg als urine, maar het blijft wel vervelend... omdat je toch op een bepaalde manier benaderd wordt die niet echt aanstaat. zei je net ook al, uh, Pantani keren vol glas, de inhoud van glas in zijn gezicht. Nou, als je dat recht in uh, je gezicht komt, het komt echt wel hard aan... en is heel vernederend en niet leuk. Nee. Nou, in dit geval wat ging het dus om Cavendish... die blijkbaar, uh, dat horen van een ploeggenoot... dan uh, tijdens de tijdrit bekogeld is met uh, urine. heeft alles te maken natuurlijk met die actie gisteren. Uh, veles die valt. Uh, nou ja, en de rest is intussen geschiedenis. Ja, er is, al veel, er is al heel veel over gezegd. Natuurlijk. Er is een nuance gekomen. In eerste instantie dacht iedereen. En ik ook bij de eerste beelden, oh jee, die rijdt hem zo ondersteboven. Maar als je gewoon beter kijkt, zitten de twee kanten aan het verhaal. En ik denk ook bij Kevin een stukje frustratie. Hij wilde natuurlijk uh, zo snel mogelijk oversteken naar, het andere, naar de andere kant waar ze sneller aan het sprinten waren. En hij werd een paar dagen ervoor ook al een keer gehinderd door een lead out die naar buiten ging. En misschien dat, dat een beetje als zijn achterhoofd ergens ver weg zat. Van goh, moet ik er weer omheen. Dus hij heeft echt zo snel mogelijk willen oversteken. En uh, niet kunnen overzien wat, wat daar het gevolg van ja. was. Wat hij volgens mij niet PR-technisch niet handig heeft gedaan... hij had gewoon na afloop gelijk moeten zeggen... jongens, sorry, en uh, uh, ja, ja. excuses aanbieden misschien... dan was het hele kou uit de lucht geweest. Ja, ik, ik denk ook dat het meest eerlijke was geweest... dat, uh, dat hij of, of goed van hem was geweest... dat je gelijk naar zo iemand toe gaat van... goh, hoe gaat het met je? Nou, heel vervelend wat er is gebeurd. Ik heb het niet met opzet gedaan, laten we de beelden nog bekijken. Ja, en als ik schuld heb, ja, echt sorry, daarvoor vervelend... Dan, dan komt het anders over als dat je daar niks op uit doet... en het spelletje via Twitter uh, meespeelt... want dan, kijkt, of dan twittert ook de hele wereld mee... Soms beter een beeld bij hebben, een geluid bij hebben... als geschreven letters, want ja. dat is vaak anders. En hij ging nu al bij de journalisten gelijk na afloop in de aanval juist. Dus helemaal niet uh, ja, zeg maar ruimhartig zeggen... Maar sorry, ik heb iets verkeerd gedaan. Maar hij ging oh. juist... Uh... Hij, voelde zich, hij voelde zich ontzettend uh, aangevallen. Uh, dus ja, dat had hij dus uh, op kunnen lossen... door gelijk erop in te springen... Mm -hmm. en, uh, voor het oog van, van, het, van iedereen zijn excuses kunnen aanbieden. Denk ik. Je zou denken aan een goede is die gewoon zich goed voelt en, en uh, pri zich prima voelt, dat hij dit ook helemaal niet doet. Uh, ja, maar dus... normaal, normaal zit hij ook niet de in deze situaties. De, de, de, de trein is nog niet echt goed op gang geweest. Uh, Steegmans heeft, ja goed, die, die, die sprint die won, die ging natuurlijk wel goed. Maar kijk, op het moment dat je een treintje hebt en alles rijdt in een lijn, dan, dan hoef je nergens omheen te rijden. Hij moest heel laat komen, dus hij moest om allerlei mensen heen sturen. Ja, dus op zich geeft dat al aan dat, dat of zijn ploeg of of hij gewoon niet goed genoeg zijn op dit moment. We gaan even kijken of er alweer nieuws is. Met name uh, over de Nederlanders ook. Guillaume, ik heb genoteerd dat Wout Poels op het parcours is. Ja, Wout Poels is op het parcours, maar je moet daar geen toptijden van verwachten. Op dat eerste tussenpunt zagen we al dat hij gewoon niet echt uh, geweldig goed uh, doorkwam. En uh, we kijken nu eens eventjes of die inmiddels al het uh, tweede tussenpunt gepasseerd is. Dat is die op 2 minuten en 25 seconden van de snelste man daar. De snelste man aan de finish. De snelste man op het eerste tussenpunt. Tony Martin die dat wel aan zijn stand verplicht is. Dus uh, Pools, ja... Hij gaat flink wat tijd verspelen. Waarschijnlijk ook wel op de mannen bij hem in de omgeving. Maar als je kijkt naar het klassement, wat kun je dan ook anders van hem verwachten? Het is natuurlijk geen tijdrijder. Hij staat 22e in het klassement. En hij moet oppassen dat hij niet voorbijgeschoten wordt. Onder andere door Andrew Talensky, die hier de negende tijd aan de finish heeft neergezet. Twee minuten en acht seconden achter Tony Martin. Op dit moment kijken we ook naar wat andere mannen die bezig zijn. We zagen zojuist de gele trui. Die zagen we zichzelf warm rijden aan de kant van het parcours. Bij de start in Avranches warm rijden met deze temperaturen. Ja, het is bijna niet nodig. Maar je moet het toch maar even doen. Want die benen die moeten natuurlijk soepel worden voor die tijdrit. Zodat wij benieuwd zijn dadelijk als hij op de fiets stapt. Om eens te zien of hij wel toptijden kan rijden. Want de tijden die we tot nu toe doorkrijgen van de top 20. Op dat allereerste stukje van het parcours parcours. De nummer 20 bijvoorbeeld, Romain Bardet, dan Igo Anton, Danny Moreno, Michael Rogers. Toch even oud wereldkampioen. tijdrijden Cadel Evans, dat zijn geen tijden om over naar huis te schrijven. Evans kwam daardoor in de achttiende tussentijd. 35 seconden al achter Tony Martin. En dat geldt ook voor Michael Rogers, voormalig wereldkampioen tijdrijden, die maar 4 seconden sneller rijdt dan Cadell Evans. Dus de eerste mannen uit de top 20, die rijden in ieder geval niet echt verschrikkelijk hard rond. Of ze zouden nog een opleving moeten krijgen in het tweede gedeelte van het parcours. Ik kijk nu naar Michael Rogers met dat rugnummer 98. Hij is hard aan het werk hier, maar hij zal harder moeten werken om echt een hele goede tijd te rijden. Een Nederlander die we alweer een tijdje binnen hebben, is de man die een knechtenrol heeft gespeeld voor Mollema en Tendam in de Bergen, Robert Geesink. Ja, je zei aan de finish even moraal bij tanken, want je werd aardig toegejuicht, hè? <OTEN> ja, dat was wel grappig. Ik stond even stil met een, bij een of andere maf Italiaan. Die, euh, die begon te schreeuwen en te doen, dat was wel leuk. <laughs> waarom was die maf? Ik weet het niet. Ja, hij hiep was hij aan het schreeuwen. Ik weet niet meer waarvoor precies, maar... In het Italiaans of in het Nederlands? Nee, hip hip en de hele menigte schreeuwen de hurra. Hij <lacht> ah, maakt me mee. Was het eh, qua tijdrit ook moraal tanken? Nou, ja, het was best mooi. Dat is, uh, of ja, we hadden eigenlijk bijna de hele tijd wind zo schuin achter. Dus dat is wel lekker. En uh, heel veel volk langs de weg. Met uh, veel Nederlanders ook nog gezien. Ik heb het nu ook een keer kunnen, kunnen zien. Dat is ook, ook wel mooi tijdens de tijd. Normaal is het alleen maar uh, uh, hengsten. En uh, ja, probeer even probeer te concentreren. En nu heb ik iets rustiger gedaan dan dat ik normaal doe. En dat is op zich ja, is vaak wel goed. En dan kun je ook een beetje op je houding concentreren. En dat scheelt vaak best wel. Dus dan zie je dat je dan nog wel een redelijk uh, goede tijd rijdt. Ja. Ja. Dus uh, ja, je kan ook nog om je heen kijken. Dus het is een, een mooie dag voor jou. Ja, win-win. We -win. <laughs> ja. kunnen genieten. Dat is wel mooi. Ja, ja vooral die aankomst. Als ja. we nu naar links kijken, onze half omdraaien... dan zien we hem liggen. Ja, dat is leuk gedaan. Ik ben eigenlijk nooit uh, echt op geweest. Ik dacht dat de finish ook echt daar zou zijn. Ja, maar... nou, daar mag je nog blij mee zijn dat hij daar niet is. Het is geen lastig te zijn. Nou, een keer, uh, keer terug hier met, met de familie. Goed, daar heb je dus nu wel tijd voor. Je noemt ook even de wind, hè? Uh, ik heb het idee dat hij nogal uh, aantrekt in de loop van de middag. Uh, ja, hoe, hoe sterk was die wind en waar kwam die vandaan? Ja, ik denk op zich dat dat niet echt een groot nadeel is. Want je hebt, er waren niet heel veel stukken waar je zwaar wind, uh, wind tegen had. En uh, als hij nog iets aantrekt, je moet een beetje uitkijken natuurlijk in de, op de lastige stukjes. Maar uh, hij kan hem vooral in, in, in het hol, zoals wij dan zeggen. Dus uh, een beetje schuin achter. En, uh, zeker als je een beetje schuin achter hebt met die dichte wielen en zo. dat uh, Een beetje zeilen. En dan kom je aan en dan uh, sta je hier in een soort woestijnlandschap. Een beetje dorre grond. En wat graspolletjes hier en daar. Stofwolken die voorbij komen. En dan moet je je omkleden gewoon oud in die open. Ja, is dat niet een beetje raar in de Tour de France? Ja, maar de charme is alleen maar daar waar, uh, waar de camera's zijn. Hè? Dat, is, uh, <laughs> dat is altijd zo. In de Tour heb je ook... Uh... Als je to de Tour kijkt op tv, dan is het net zo Frankrijk overal super zwarte, nieuw geasfalteerde wegen zijn. Dat is alleen waar de Tour komt. Dat is niet overal zo, kan ik je, kan ik je vertellen. Je staat hier in feite van op zeebodem. <laughs> ja, ja, je zou normaal gebruiken wel een beetje water staan. En mij is dat niet vervelend? Ik bedoel, is dat iets waar jullie je, je, je aan, aan kunnen ergeren tijdens zo'n Tour de France? Ik bedoel, voor de, voor de pers is er daar 100 meter verderop een mooie dichte tent. Die zitten stofvrij te werken en jullie zijn hier uh, in de stof om te kleden. Oh ja, ja, nou ik had me daar eigenlijk niet zo zorgen om gemaakt. maar... Uh... Nu ik het zeg. <laughs> nee, nee, maakt me deze toer niet heel veel uit. Maar uh, ik moet eigenlijk zeggen dat het allemaal nog wel mee, want ik heb wel eens tours gehad met... met uh, nou, niet dat ik het al 100 gedaan heb en zo, maar met, met, met slechte hotels en zo. En nu is het eigenlijk na de finish al een paar keer lekker op de fiets naar het hotel heel dichtbij. Gelijk, niet zo heel veel verplaatsen. Misschien omdat ik de Giro in de benen heb. Dat je dan, dat je dan, uh, want in de Giro willen ze je nog wel eens uh, een kilometer of 300, 400 in de bus laten rijden naar de finish. Uh, dat is hier uh, tot nu toe nog niet het geval geweest. Jij bent geen ontevreden mens, ik hoor het al. Um, het gaat vandaag over Bouken en Laurens natuurlijk. Die, uh, die moeten het gaan doen voor de, voor de ploegen. Wat kunnen zij hier, denk je, in een relatief korte tijdrit? Nou ja, wat je al zegt, kort is denk ik op zich voor hen niet zozeer een nadeel. Uh, hij is niet echt heel erg lastig aan het begin. En is even een paar keer glooiend. Dus uh, dat is, dat is uh, wel iets... Uh, ja, Daar heb je wel echt die, even die power voor nodig hè, om over die hupjes heen te trekken. Uh, Lau is de laatste jaren zeker een betere tijdritten gaan rijden uh, Ik heb vrij veel met hem gekoerst en, en daar, daar, daar heb ik heel veel vertrouwen in En Bouken is misschien iets wisselvallig in zijn tijdritten, Maar die, wie die dan goed rijdt, als hij echt in orde is hij zet zich daar, daarop Nu rijdt hij het ook wel goed hoor Dus, dus uiteindelijk, uh, het, het is niet een super onderdeel Maar uh, ik verwacht ook niet uh, hele spectaculaire uh, grote verliezen uh, ja, ik hoop dat ik het goed heb. En, uh, maar ja, de, de berg is natuurlijk zeer, ja, vooral hun terrein. Dat, dat, dat, dat mogen duidelijk weer zijn. Jij ja. gaat nu in het busje terug naar het hotel... en daar dan de finale van deze, deze tijdrit kijken. Ja, dat is maf, want het ligt super ver uit elkaar hier. Ik, was vanmorgen, ik moest vanmorgen nog gaan eten en toen waren de eerste gasten al binnen. Ja. Ja, ze starten uit om de twee minuten. Dat had wat dat betreft ook al om de minuut gekund. En dan uh, staan we wat korter op elkaar. Dat is voor ons ook makkelijker. Maar uh, dat hebben ze zo besloten. De laatste twintig denk ik om de drie minuten. Dus uh, wij kunnen nog rustig naar het hotel rijden en in de finishing. Dat was Robert Gezing die dus vertelde over een Italiaan die onderweg hippie heep, heep hoera riep. Ik denk dat ik wel weet voor wie dat was. Um, nog een bericht en dat is niet over wielrennen, maar dat gaat over voetbal en het is niet zo leuk. De Engelse oud-international Paul Gascoigne verkeert weer in levensgevaar. Dat zeggen een paar vrienden en familieleden van de 46-jarige Brit. En dat doen ze naar aanleiding van nieuwe incidenten vanwege alcoholmisbruik. Gascoyne, die zich op krukken verplaatsten, zakte maandag op de stoep van een hotel in Londen, dronken in elkaar. Dit is Radio 1. Het is bijna half vijf, hier is Juris Stubenitski. In Rotterdam is een man van 43 aangehouden na een steekpartij in een winkelcentrum waarbij een vrouw werd gedood. Ze werd neergestoken in een winkel in Alexandrium, dat is de woonboulevard van Rotterdam. Er waren op dat moment geen klanten aanwezig. Wat de relatie is tussen de man en het slachtoffer is nog niet bekend. Het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer is gered. De medische staf en een zorgorganisatie steken er miljoenen euro's in. Het is volgens het ziekenhuis uniek in Nederland dat de staf mede-eigenaar is. Het Langeland Ziekenhuis heeft al een paar jaar financiële problemen. En op een basisschool in Midden-Nederland is bij elf kinderen rode hond vastgesteld. In het gebied wonen veel bevindelijk gereformeerden. Er was al een uitbraak van mazelen. Veel ouders laten hun kinderen vanwege hun geloof niet vaccineren. Net als bij mazelen krijgen kinderen bij rode hond vlekjes op hun lichaam. Als zwangere vrouwen besmet raken is er een kleine kans op afwijkingen bij het kind. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Peter kaapers Vandaag heeft de zon plaatsgemaakt voor meer bewolking... en op sommige plaatsen viel zelfs ook wat motregen. Inmiddels is het overal weer droog en dat blijft de komende 24 uur ook... Vannacht is er veel bewolking en de noordenwind die zwakt wat af naar windkracht 2 tot plaatselijk nog windkracht 4 in het noordelijk kustgebied. En het koelt af naar 13 tot 15 graden. Morgen begint de dag op de meeste plaatsen bewolkt, maar gedurende de dag breekt op veel plaatsen de zon langzaam door. In het noorden overheerst de bewolking en in het zuiden is de zon waarschijnlijk nog het meeste te zien. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21, misschien 22 graden in het zuidoosten. Vrijdag dan kan er hier en daar weer een spatje regen vallen. Verder is het de komende dagen droog, wisselend bewolkt en een graad of 20. AWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Er staat bij elkaar 50 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Er is dus een aanrijding gebeurd op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de Hoogt en Knopend Baterdorp is nu de hoofdrijbaan dicht. Verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs. Er staat vanaf Knopend Leende Heide 3 kilometer file. Geeft ook vertraging richting Maastricht. Daar staat tussen de Knopend Baterdorp en de Hoogt 5 kilometer. Door de werkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor het Ringvaartaqueduct 3 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle was even een rijstrook dicht... tussen Harderwijk en de Afwet-Elspeet nog 5 kilometer. En door een kapotte bovenleiding rijden tussen Weesp en Almere centrum geen treinen. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's tijdens ster direct op je tablet. Van unieke acties en producten die je gratis kunt proberen... tot exclusieve prijzen... En een compleet overzicht van alle mooiste en leukste reclames van toen tot nu. Download ook de gratis app op starextra.nl Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Het is uh, Rijden tegen de Klok vandaag, de tijdrit naar Saint-Michel. Hé, hey, uh, Gio, in welk café kunnen die Nederlanders in Frankrijk... dit jaar een rondje krijgen eigenlijk? Ja, ik denk in het café dat heel ver van ons hotel is verwijderd. Want wij gaan geen rondjes uitdelen. Dat nou. moeten die renners maar doen. Het is prima hoor. Zij staan derde en vierde in het klassement. Zij hebben alle reden om feest te vieren. Dus vandaar dat de Nederlanders maar in de buurt moeten gaan zitten van het hotel van Belkin. De ploeg van Mollema en Ten Dam. Ik heb weer een Nederlander binnengekregen. Wout Poels op de, nee, de 46 e plek voorlopig. Dat is uh, uh, geen geweldige tijd voor Wout Poels. Hij uh, heeft een achterstand van 3 minuten en 36. 30 seconden op Tony Martin. En die tijd van Martin staat nog steeds ook op de tussenpunten. Op het eerste tussenpunt zagen we nu wel eindelijk een klassementsman die redelijk in de buurt gaat komen. Mikal Kwiatkowski. Hij kan sprinten, hij kan klimmen, hij kan dalen en hij kan blijkbaar ook goed tijdrijden, die Poolse kampioen op de weg. Want hij had maar 15 seconden achterstand op de leidende man daar, Tony Martin. Zien wat dat straks gaat worden aan de finish. In de top 10 is er geen verandering gekomen. We hebben nog wat ...andere mannen binnengekregen die net buiten die top 10 finishen. Die tijden zal ik u besparen, want ik kijk nu naar Cadel Evans... ...die op het tweede meetpunt aankomt. Ja, en dat is geen toptijd hoor van Evans. Die doet het niet echt geweldig in deze tijdrit. Die loopt hier ook wel weer wat schade op. En zeker als we straks een ontketende Chris Froome op het parcours krijgen. 1 minuut en 40 achterstand voor Cadel Evans op dat tweede meetpunt. Op Martin een zeventiende tussentijd voorloper... ...voor de voormalige winnaar van de Tour de France. Was alweer twee jaar geleden dat hij daar in het geel stond in Parijs Radio voor de Retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur, quand je revois ma petite église, où les mariages allaient. Joli conte, au jour passé je vous revois Un rendez-vous, mmh, une, une musique, des yeux rêveurs Tout un roman, tout un roman d'amour Poétique et pathétique Quand Son midi sonne, la vie s'éveille un nouveau, tout résonne. Demi-l'école la midinette fait fais sa dînette au bistrot, la pipelette, lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte. Il grince un peu pour dire bonjour. Bonjour. Alors Te voilà de retour Mais ni mais oui, madame. C'est là, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens Retrouver mon âme Toute ma flamme tout, tout mon bonheur Quand je revois ma petite gare Où chaque train partait joyeux J'entends encore dans le tintamarre Des mots bizarres Des mots d'adieu Je suis pas poète alors, alors. Mais je suis ému Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très, très doux et doux. Les tiens, maman, tout un roman ...d'amour, d'amour, poétique et pathétique, Ménil is vandaag is Patrick Bruel, maar dit deed ik samen met Charles Asnavour... ...op een album dat heet Entret Deux. Er staan meer duetten dus op. 2002 praten we over een liedje, het heet Menil Montan. We gaan naar de top 5-6, denk ik hier, die beginnen aan hun tijdrit. Ja, we krijgen er nog vijf uh, die moeten vertrekken. Uh, Roman Kreuziger als eerste, zometeen dan Laurens ten dan Bauke Mollema, Alejandro Valverde. En tot slot natuurlijk Christopher Froome, die zo langzamerhand uh, van de... Ja, inrijfiets afstapt. Van de rollen afstapt. En dan in de richting gaat van de start. Om zich te prepareren op zijn tijdrit. Over 33 kilometer. Belangrijke tijdrit voor hem. Terwijl ik nu kijk naar Andy Schlek. jongen, jongen, waar is die mee bezig, zeg? Die rijdt daar op het tweede punt. Ik was een hele tijd op het eerste tussenpunt. Kon ik al niet vinden. Maar nu snap ik waarom. Want Andy Schlek rijdt niet eens bij de beste 130. Daar rijdt langzamer dan John Degenkolop, bijvoorbeeld. Hier komt hij door. 3 minuten en 27 seconden. Al achterstand. Op op het tweede tussenpunt op Tony Martin En die Schlek, ja, ik weet niet waar hij mee bezig is. Maar in de Pyreneeën was het al niet veel soeps. En nu gaat het ook al niet uh, heel goed uh, in die tijdrit. Het gaat uh, niet heel goed. Het gaat helemaal niet goed met Andy Schlek. Die rijdt dus een hele matige tijd aan de finish krijgen we zo meteen Igor Anton, nou, die mag ook blij zijn als hij in de top 100 terechtkomt. Want de tijd staat inmiddels al op 40-44. Dan zit hij zo rond de 75ste tijd. En de klassementsmannen, ze hebben het moeilijk hier. 80ste tijd. Voor Igor Anton nu. 40-49. En dan te bedenken dat de beste tijd ruim 4 minuten en 10 seconden sneller is. De 4 minuten en 20 seconden zelfs sneller van Tony Martin. Dat geeft maar aan dat de klassementsmannen het niet goed doen. Alleen Kwiatkowski voorlopig, die daar bij dat eerste meetpunt de derde tijd had, die volgt nog een beetje in het spoor van Martin. Ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Ik ben ook benieuwd naar de klappen die in het algemeen klassement worden uitgereikt. Want uh, ja, als je als Andy Schlek, als je daar zes. Hij staat in het algemeen klassement met precies vier minuten achterstand op Christopher Froome. Dan ga je hier in die tijdrit ga je een ontzettende klap voor je kop krijgen. Dus gaat uh, Schlek heel slecht slapen vannacht. Met de wetenschap dat de Tour nog uh, ruim anderhalve week gaat duren. Eén Nederlander die zou blij zijn dat de tijdrit is afgelopen. We hebben hem gelukkig weer gezien in de tweede Pyrenee-red. Nu is hij over de finish gekomen. Wout Poels met Steven Dahlenbout. Hoe ging het uit? Uh, af, ja, dat? Ja, hij zat te afzien maar. Volgens mij wel redelijk. Wat voor instelling was jij deze tijd erin gegaan? Ja, gewoon een volle bak. Dat doe ik altijd. En uh, ja, dan zie je wel waar je eindigt. Ja, en als je dan nu naar die tijd kijkt, 3,5 minuten achter Martin... waar eindig je dan voor je gevoel? Ja, dat vind ik niet zo heel snel. Martin is wel uh, echt wereldklasse natuurlijk. En op... hoeveel kilometer was het ook weer? <coughs> weer eens. Sorry? 35 kilometer of zo. 33 jaar? Ja. 33 jaar, dat vind ik er wel mee meevallen. Dat weet jij niet eens. Ja, ik ben nou vergeten. En dan nou met Peter er even een schop tegenhangen dat mijn wiel er goed onder zit. Zoiets? Ja, iets ja, Wout zit op. Ja, Nando, dat doe je goed. Ja, Wout zit op de, op de rollen, dus hij moet even zijn voorwiel <laughs> vastzetten. Ja, ja, nou zit hij goed. Ja, een beetje behulp van, uh, van de journalistiek, kom je er wel? Ja, anders hebben jullie ook niks te doen, hè? <laughs> Grapje. <laughs> maar, uh, nee, ja, ik denk... Uh, we zijn nu 3,5 minuten of zo, Maarten. Ja, ja, ruim 3,5 minuten. Ik vind dat wel meevallen voor mijn... Uh, toen, volgens mij heb ik nog onder van België. Toen had ik ook zoiets achter hem, alleen toen was het wat korter. Dus ja. <laughs> wat, wat kun je afleiden uit hoe je je voelt tijdens een tijd Kun je daar iets uit afleiden over hoe, hoe goed je in zo'n grote ronde zit? Ja, een beetje wel, maar ook niet helemaal. Want, kijk, de een kan ik gewoon wat beter dan de ander. En, uh, ik ben nog niet super, super slecht in of zo, geen uitblinker. En uh, het is voor mij vooral belangrijk om uh, ja, niet te veel te verliezen op de klassementsrenners. Of een beetje te pakken en te beperken. En als zie je dan aan de uitslag, als het zo goed is gelukt. Um, als je naar het klassement kijkt, wat, wat zijn je ambities dan in deze Tour de France nog? Uh, ja, toen wel we in die top 20 toe eigenlijk. En je ziet ook afgelopen zondag, dat ging eigenlijk heel goed. en Als ik zo constant blij was als die dag... Dan komt het wel goed, maar heb ik nog zo'n dag een zaterdag, dan, uh, dan wordt het natuurlijk lastiger. Maar ik voel me wel goed. En, uh, ja, gisteren ging ik ook hartstikke goed naar die rustdag. en uh, ja, Dadelijk even weer naar het klassement kijken. Ja. En dan is het nu dwars Frankrijk doorsteken op naar de Alpen. Is dat voor jou dan ook echt doorkomen, de volgende etappes? Uh, nou ja, gisteren met de wind. Toen had ik ook dat het op stress zou geven, maar dat viel eigenlijk wel mee. En Nu heb ik eigenlijk door een 22, dus gewoon goed van voren in die rit. En ik uh, ga we morgen weer proberen te doen. Dat was hem, Wout Poels, dus terug voor zijn tijdrit. Waarvan hij niet even wist hoe lang die eigenlijk was. Nee, misschien had hij het rondeboek nog niet één keer bekeken. Maar het lijkt me sterk. Het was denk ik tot het afzien. <laughs> ja, 33 kilometer voor de goede orde, dan, dan weet hij dat nu. Um... Nog even, Bart, want we, we zagen net beelden, Giel beschreef dat ook al even. De gele truidrager vroem op zijn inrijfiets. Dan zie je hem echt totaal uh, ja, zweten, zichzelf uh, totaal afmatten... met twee watjes in zijn neus. Ja, nou ja, dat, dat, dat warmrijden dat, uh, dat, warm is eigenlijk al best wel diepgaand, zodat het lichaam eigenlijk gewend is bijna aan die inspanning... die hij in de tijdrit moet uh, leveren. Dus dan kan hij vanuit het vertrek gelijk dat tempo pakken... zonder dat hij, uh, ja, zonder dat hij zich vastrijdt en dat de benen niet draaien. Dus je, je moet goed opgewarmd zijn. Ze dus trekken hem een paar keer toe naar een, uh, ja, naar, naar, een, naar een richting maximaal hartslag... dat het lichaam echt goed gewend is. Nou, die watjes in de neus, daar zit. Uh, in, de, dat is hetzelfde denk ik als wat wij kregen, poho-olie. Een soort eucalyptusachtig iets en dat stop je in je neus. En uh, nou, dat, dat ben je dan al aan het inademen. Op het moment dat je vlak voor die tijdrit die watten eruit doet... Ja, dan, dan staat het allemaal open en dan uh, heb je het idee dat je in ieder geval... Uh, alle lucht krijgt en alle uh, snot en weet ik wat allemaal gelijk ook uh, kwijt kunt. Dus dan, uh, dan is alles, uh, alles goed warm en uh, kun je gelijk goed knallen. Ja, De vraag is, uh, zijn de Nederlanders goed warm gereden? We hebben er nog twee op ons lijstje staan, Gio. Ja, ik mag het hopen. Hè. De eerste is uh, zojuist vertrokken. Laurens ten Dam. Laten we hopen dat hij warm genoeg is. Hij is begonnen aan zijn 33 kilometer hier langs de kust. Met die windschuin van achteren. Flyeren dus hier langs uh, de kust. En dan in de richting van uh, Mont Saint-Michel. Dat prachtige oord hier in het water op dat eiland. Ik kijk nu trouwens naar Alberto Contador. Waarvan we weten dat hij een geweldige tijdrit gaat, kan rijden. Maar is het dezelfde Alberto Contador dan de Alberto Contador? Door die we een aantal jaren geleden zagen toen die nog uh, de grote ronde gemakkelijk won. Uh, we hebben hem natuurlijk afgelopen jaren hebben we hem de Vuelta zien winnen, maar dat ging toch wel met wat meer moeite na die affaire. U weet het nog wel met die uh, Nandrolon uh, affaire, waar die uh, in elk geval, uh, Glen Buteron moet ik trouwens zeggen, ik had het verkeerde product. Dat heb je af en toe wel eens, dat je de bijsluiter niet goed bekijkt. Maar uh, in ieder geval komt dat door die dus niet meer dezelfde renner is als wat hij toen was. Hij ziet er wel nog steeds uh, fraai uit hoor, op de fiets. Draait nu Echt heel erg soepeltjes door het lastige eerste bochtige uh, stukje van het parcours. Daar gaat het af en toe nog wel een beetje op en neer. Maar daarna is het inderdaad zo vlak als je maar kunt zien. Ik heb ook de tijd hier aan de finish gekregen van Michael Rogers. Meermalen wereldkampioen uh, op de tijdrit. Maar nu even niet. En uh, zeker niet in deze vorm. Want hij komt hier binnen met de dertiende tijd. Achter Botna, achter Sagan, achter Lars Bak, achter Talensky. Zelfs achter Tom Dumoulin die op de zevende plek staat voorlopig nog en dus keurig een keurige tijdrit heeft gereden. De snelste tijd aan de finish is nog steeds voor Tony Martin. Kwiatkowski komt er wel aan, maar die zie je toch ook langzamerhand... wel wat tijd verliezen daar in het tweede gedeelte van het parcours. Want op de tweede tussentijd had hij de zesde tijd. 55 seconden alweer op Tony Martin. Dat is alweer bijna een minuut verlies op de wereldkampioen. Nee, ze komen er allemaal niet aan. Ik ben zo benieuwd als straks Christopher Froome in actie komt... of hij dan als enige in staat zal blijven om die tijd te gaan verbeteren. En Bart, jij zei het al, het is een wedstrijd binnen de wedstrijd. Want in die top 10, ja, ze staan allemaal dicht bij elkaar. Euh, dus in die tijd er kan echt nog wel verschil worden gemaakt. Ja, zeker. Het is toch uh, 33 kilometer. Dus uh, er zijn er beide die verliezen misschien uh, 30 seconden per 10 kilometer op elkaar. Ja, dan spreek je toch over anderhalf minuut. We hebben Andy Sleck gezien. Ja, die stond al niet te goed. Maar die krijgt nog een keer uh, uh, drie minuten uh, aan de broek van, van de andere klasse mensenrenners. Dus ja, die staat straks uh, op, op, op zeven minuten van Vroom. Dus dat is gelijk al kansloos. Dus het telt wel, wel degelijk mee. Dus uh, ja, je mag, je mag ook niet te veel verliezen natuurlijk. Um, Gio Lauders op het parcours en uh, dan betekent het dat daarachter een Molma aankomt natuurlijk. Drie minuutjes precies en uh, die drie minuten die zijn nu voorbij. Want uh, we zagen hem zojuist van het startpodium afrijden. De eerste meters, nou ja, hij was in ieder geval onderweg. Maar dan krijgen we meteen weer het beeld van uh, Alberto Contador. Natuurlijk houden ze ja, in hun ogen grote troeven voor de eindzegen van deze Tour de France in de gaten en weten we Kruisiger kijken we trouwens naar. Want die is inmiddels ook vertrokken. Natuurlijk Kruisiger die hadden we nog niet in beeld gehad, maar die wordt in de Franse kranten toch ook wel benoemd uh, als een serieuzere bedreiging voor de gele trui van Chris Froome dan Bauke Mollema bijvoorbeeld dan Laurens ten De Nederlanders zijn in ieder geval allebei wel vertrokken. We hebben net een nieuwe tijd gekregen aan de finish, een tijd van Cadel. Evans, de toerwinnaar van 2011. Hij komt hier binnen met een teleurstellende tijd. 14e op 38,59, dat is zijn eindtijd. En dan kijken we naar de achterstand. 2,5 minuut achter Tony Martin. En nu de muziek. Ik me tire, ik me niet waarom ik zonder motief. C'est triste à dire, mais plus rien ne triste Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bafoque la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, je l'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, je ne pas pourquoi je suis pas sans motif. Parfois je sens mon cœur qui se c'est triste à dire mais plus rien mais Laisse-moi partir, what is Pour que tu sourire je me disais qu'il y a but. Si c'est comme ça va faut la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché tu es conne pour c'est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 Un endroit où tout le monde s'en de ma live Je me tire Demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit si C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me dis qu'il y a pire Si c'est comme ça va, faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait pichet de qu'on est plus pour cible J'ai plus me gistov, ne réfléchis plus vasit, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais devenir, stop. Ne réfléchis, plus me guistof, ne réfléchis, plus vasit. <musique> je me dire, demande-moi pourquoi je suis parti sans mentir. Tu sais pas dire mais plus rien ma triste laisse moi partir toi ici pour que le sourire je me disais qu'il y a pire si c'est comme ça va faut la vie d'artiste je sais que ça fait cliché qu'on est payé pour si Hij stond al nummer 1 in Frankrijk, moet ik zeggen. Deze man uit de Dominicaanse Republiek, Maitre Gimsen, Jumetier. Dam en Mollema, dus op het parcours. En al de tussentijd van Contador, Guillaume. De tussentijd van Contador, niet eens een geweldige tijd. Hoor. Tiende tussentijd, 25 seconden achter uh, Tony Martin. En dat is toch ja, tegenvallend, uh, wil ik dan wel zeggen. Want van Contador had ik toch wel verwacht... dat hij hier eens even een uh, enorme goede tijd ging neerzetten. Andy Slek uh, die kunnen we schrappen, hoor. Uit het klassement 109e voorlopig aan de finish. 41-13. Onvoorstelbaar slechte tijd van Andy Slek. Noem dit maar eens een off-day. En onderweg ook interessant om te zien... Nairo Quintana, die verliest bij het eerste meetpunt. 38 seconden op Mikal Kwiatkowski, de pol en dat is interessant in de strijd om de witte trui. Kwiatkowski dus erg goed onderweg. En die zou dadelijk die witte trui wel eens kunnen gaan overnemen. En nu kijk ik in het gezicht van Christopher Froome, de Engelsman die vorig jaar zijn kopman voor moest laten gaan. Die uh, zijn uh, grote man Bradley Wiggins voor moest laten gaan. En nu vertrokken is voor zijn tijdrit. En nu is het do or die. Nu gaan we kijken wat er gaat gebeuren met Christopher Froome. Of hij inderdaad in de buurt gaat komen van die tussentijd van Tony Martin. Ik ben benieuwd. We krijgen Perrault aan de aankomst. Dus kijken wat daarmee gaat gebeuren. Perrault die hier uh, arriveert. En dan uh, zit hij ongeveer zo rond de 13e 12e tijd. Hij wordt 13e voorlopig. 2 minuten 21 seconden achter Tony Martin, Wel prima hoor, voor een klasse mensrenner. Die Fransman Perrault doet het goed in deze tijdrit. Iedereen is uh, kortom nu onderweg. Bart uh, Voskamp. Ja, even die wind nog. Uh, we hoorden Robert Geesing dat net zeggen. In het hol noemen jullie dat uh, renners dat. Nou, iedereen heeft zijn eigen benadering. Dat kan ik gewoon in de rug zeggen. <laughs> maar wieleterm in het hol... Uh, dus dat betekent wel in het voordeel schuin achter. Dat betekent ja, uh, grote snelheden, grote versnellingen. En uh, dat zullen goede gemiddelden zijn. Ja. Uh, ja, overigens vind ik uh, Contador best een goede tijd hebben. We zitten wel een beetje in een andere tijd te kijken. En straks tegen de andere klasse mensen rennen... als tiende tussentijd van Contador vind ik best aardig. Um, Oké, okay, want we, we moeten dat niet vergelijken met Martin natuurlijk. Omdat dat gewoon een enorme expert is. Nee, die is, dat is, dat is buiten categorie En daarachter komen ja, een aantal tijdrijders die echt, echt tijdrijder zijn. Ja, Contador is niet echt tijdrijder. Maar heeft in het verleden hele goede tijdritten gereden. Maar gezien de omstandigheden denk ik dat we straks aan het eind van de dag... wel kunnen zeggen nou. dat het een goede tussentijd is. Nog even over die wind, hè, want dat vind ik nog even interessant. Kijk, wind tegen snap ik dat dat heel vervelend kan zijn. Maar wind mee is dus ook niet altijd een voordeel. Nou, ik vind het wel een voordeel hoor, moet ik zeggen. Ja. Ja, het rijdt er altijd makkelijker. Kijk, de een is meer een, een, een, een krachtmens en die zal het op de grote versnellingen met de windje in de rug goed doen. Ja, de andere heeft een wat, wat kleinere omvang, zit heel diep, die zal bij wind tegen wat, wat, wat meer voordeel hebben. Dus dat, dat is denk ik heel persoonlijk, maar uh, ja, het, het wordt natuurlijk op de fiets wel eens prettig gevaren. Als je, als je momenten hebt dat je die wind niet echt zo, zo tegen je aanvoelt drukken, dan heb je toch in ieder geval een gevoel dat je goed gaat. Ja. Was jij zelf goed in rijden eigenlijk? Ja, uh, ja, twee keer Nederlands kampioen ja. geweest. En ook in, in de kleinere rondes wel tijdritten gewonnen. In de Tour overigens Noord, hoor. Ik had andere dingetjes uh, rijden voor een, uh, voor een sprinter. Of, of uh, ja, de dag tevoren in een, een kopgroep gezeten. Uh, wat Westra nu ook een beetje heeft. Maar... Uh, ik kon het wel aardig, maar ze gaan, ze gaan de, tegenwoordig wel heel hard. Ja, maar is, is het wel een leuk onderdeel ook voor renners lijkt me toch, of niet? Nou, leuk, het is totaal geen leuk onderdeel. Want als je tijdrijder bent, wordt er veel van je verwacht. Dus dan moet je presteren, dan ligt de druk best wel hoog. Het wordt pas leuk als je s'avonds de lijst ziet en je ziet jezelf hoog in het klassement staan. En je zit met je ploeggenoten een beetje te kijken van ja, wie betaalt vanavond de koffie. Want de slechtste betaalt altijd de koffie. Ah kijk, dat is dan weer een wedstrijd binnen een wedstrijd binnen een wedstrijd binnen een wedstrijd. Want daar zijn we mee bezig, Gio. Bijvoorbeeld ook over de witte trui gaat. Ja, dat is heel interessant. Uh, 1.31 is de achterstand van Mikal Kwiatkowski op Tony Maat. En hij rijdt daarmee echt een Puik, tijdrit die Paul die dus op alle terreinen uit de voeten kwam. Want we hebben hem natuurlijk ook gezien in de bergetappe. Zeker in die tweede Pyreneeënrit, waar hij het zelfs nog even probeerde in de afdaling. Om te proberen bij die twee koplopers te komen, Vogelzang en Martin. Het lukte hem niet, maar toch hoor voor die Kwiatkowski. Hij heeft ook meegesprint, heeft uh, goede klasseringen gepakt in de sprints hier. En uh, dat geeft wel aan hoe veelzijdig die is. En dan is het straks natuurlijk even rekenen als Quintana over de streep komt... Wat dan het verschil is tussen Kwiatkowski en Quintana. En wie er dan hoger staat in het klassement. Want een van die twee die zal dan de witte trui mogen aantrekken. Nu hangt hij nog om de schouders van Quintana. Maar misschien hangt hij straks gewoon om de schouders van die Pool. De Poolse kampioen op de weg, Mikael Kwiatkowski. Zometeen gaan we dat allemaal meemaken, want het gaat het komend uur duidelijk worden wie die tijdrit gaat winnen. Uh, wij gokken toch wel dat dat misschien Tony Martin is, maar je weet het nooit wat vroem ervan uh, van gaat bakken. Uh, en natuurlijk de onderlinge verschillen, want zoals Bart dat al een paar keer heeft gezegd, het is een wedstrijdje binnen een wedstrijdje. Ze staan dicht bij elkaar, uh, dus straks wordt het allemaal duidelijk. Worden er verschillen groter of uh, komen ze dichter bij elkaar te staan? Allemaal in het volgende uur van Radio Tour de France. Ik ga Tour de France. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM, Archie. Zet koers naar de Middellandse Zee met Holland America Line. Boek nu uw Naya's cruise, inclusief vlucht en transfer, vanaf 899 euro. Tja, ook Holland America Line boekt u op cruisetravel.nl. Cruise Travel van ANBB. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Ik begrijp best dat je geen zin hebt in de bonnetjesstress van je medewerkers... of declaraties die de fiscus niet goedkeurt. Vraag daarom vandaag nog de tankpas van MKB Brandstof aan. Scheelt gedoe en geeft overzicht. Kun jij weer ondernemen? En geeft die geen rust? Dan krijg je je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl Een Audi is uitgerust met slimme on-demand technologieën. Wij schakelen... Systemen uit wanneer u deze niet nodig heeft. Dat is nou efficiënt omgaan met energie. Mede dankzij deze technologieën hebben de Audi A4 E-Edition modellen nu slechts 20% bijtelling. Zowel diesel als benzine. Besparen op energie is besparen op uw netto bijtelling. Want u rijdt een Audi A4 E-Edition al vanaf 252 euro per maand. Audi. Voorsprong door techniek. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug. De Audi A4 E-Edition. Standaard met MMI Navigatie Plus, Xenol en Parkeerhulp, Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl.